Um reverse zestin Vai laet la et erf elava rabim ahuzei shadim de volgende Vai gares et aruhod, bidvar piv Vairape et kol acholim Zestien. Wei hi he, en het was, erf tegen het avond. Tegen de avond. Wei we wel avrabim en bracht men bracht aan hem, bij hem, vele ahusei Bezeten. In de hele getal is betekent ahusei shedim, betekent letterlijk zeidi aangegrepen zijn door, door geesten. Door boze geesten. Bezeten is niet zomaar bezeten. Maar altijd kijken naar, de, naar de, de hebreeuwse letters. Ach, hoe zij die aangegrepen zijn door de boze geesten. Weigaresh. Het arrogot en hij verjoeg de geesten, bedwarpief door het woord van zijn mond. Weer het kolacholim en genees alle zieken. Zeventien. lemal'ot et asher d'iber de foch de l'yesha Yeshayahu anavi Laimor chala'eynu chala'eynu hu nasa umach oveynu sevalam lemal'ot and that is om in te laten komen asher d'iber y'sha yahu anavi wat Isaías, the Yeshayahu, the prophet Isaías, Yeshayahu Anavi, he said, "Is the prophet Yeshayahu had said." I just told you, and then What had he said in his verse? Let's see what Yeshayahu, what Isaías had said over Yeshua in his prophecy. What about flesh?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 ging alle ziekten, dus onze ziekten, ging hij dragen. Dr dr droeg hij, of drag hij, droeg hij, ging hij dragen. Om en onze pijnen heeft hij, uh, hoe zeg je dat? Swalam, heeft hij uh, verdragen. Dus dat is wat hij zegt. Dus Kijk nou naar de naam van Yeshayahu. De volgende regel dan waar het zevendiende staat. Yeshayahu staat de eerste regel. Is Yeshayahu. Kijk nou wat in de naam van Yeshayahu zit. Ja, Isaiah. Kijk nou wat in zijn naam zit. In zijn naam zit Yeshua ook. Oh zie ik goed opletten naar de naam jezus Dat is Jud, zie je dat? En nu kan ik dat een beetje anders spelen. Like Kijk, dat is de eerste keer dat ik het uh, zie. Ik like heb het niet opgeleid. Kijk, ik heb een nieuw papiertje net zo met jullie ontvangen. Ja, yeah, dat is net gemaakt, een papier, papiertje. Wat onthuld on wordt, on Wat onthuld. Ik heb nooit gezien eerder. Maar nu omdat wij bezig zijn met Yeshua, Yeshua zelf laten zien wat ik moet aan jullie vertellen, wat ik moet wat het via mij ook weer moet bij jullie komen. Kijk naar de naam Yeshayahu. Hier is het? Jud Shin, Ain Yud, Hey en Waf. Laten we dat van zijn naam Yeshua maken. Jude. Ja, dan go, de volgende is. Shin. Dan. Laten we die letter, de laatste letter. Vav Op de derde plaats geven. Iedereen ziet het? De letter Vav trekken we nu naar de derde plaats. Dan wordt het voor ons. Vav, Ja, of niet? En dan. A Laat de letter A Laten we staan. Wat hebben we dan? Hebben we de naam Yeshua? En ja, en dan bleven nog twee letters over, welke Yud en Hey. Iedereen ziet het. Dus in de naam Jesaja is niet zo, so maar Jeshayahu dat de profeet Jesaja kwam hier. Wat zien we dan aan zijn naam? We zien dat hij kwam ook profiteren, profetie geven. Goed opletten wat ik probeer te zeggen. Dat hij zijn profetie had gegeven in, in de naam van Yeshua. Dus in hem zit de naam Yeshua. Iedereen ziet Dus hij kan niet profiteren zonder Yeshua. Dus Via Yeshua, zijn naam, in zijn naam zit ingebeden, in gebed, in gebed, sorry, zit de naam Yeshua, dus de klikker, en daarboven zit Judh Hey. Iedereen ziet het? Judh Hey, dus Judh Hey kunnen we naar voren brengen, dat er niet toe. Naar voren nog naar voren kunnen we brengen, maar dan Judh Hey betekent. Chochma. Jud is Chogma En hij is Bina. We hebben geleerd de eerste twee letters van de naam van de Hawaïe. Jud K, Waf, K. Dus Yud, K betekent Chogma en de Bina. Dus Chogma en de Abba, zoals het ware. Dus de, de schepper zelf. Dus zijn vader. De vader van Yeshua. zit ook hier dat is Jud. Hij hier in dit geval, Jud Hey. Die twee letters van de naam van de, van, van de vader van Yeshua. Dus daarom, Yeshua kon ook uh, doorgeven ons, aan ons. In zijn profetie kon ook doorgeven de kracht van Yeshua, uit de kracht van Yeshua. Of wat er zal zijn uh, wanneer Yeshua zal, zal komen heeft hij dat ook in zijn profetie al gegeven, want Jeshua werkte in hem, de kracht van Jeshua en de kracht van de Vader, daar, daaruit putte hij zijn uh, profetie. Dat is de grootste, een van de grootste profeten die er waren. En daarom zei hij, wat zei hij ons? Dat Jeshua al onze ziekten uh, Draagt die? Heeft die gedragen? Heeft die? Ja, dragen in de zin dra van dragen. Betekent ziekte, betekent als het zonde, ziekte, dat is hetzelfde. Dus Hij, Yeshua, d -d droeg die, al die ziekte, Betekent alle zonden, alle ziekten op zichzelf heeft genomen. Omagoveno en onze pijnen heeft die verdragen. Betekent, wat betekent dat al die ziekten, alle die ziekten die, die, die droeg? De ketter die draagt alles in zichzelf. Ja? De ketter zelf heeft geen ziekten, heeft geen pijnen. Pijnen en ziekten behoren alleen bij de schepping zelf. Bij we de wens om te ontvangen of bij de, we zeggen dat, daar waar de aviëut is. Waar de wens is, in al die vier stadia hebben we verschillende gradaties van de wens om te ontvangen voor zichzelf. Wat doet pijn? Pijn is de wens om te ontvangen. De wens, uh, dat maakt dat de mens pijn voelt pijn en ook ziekte. kunnen alleen zijn bij de wens om... door de wens om te ontvangen voor zichzelf. Het ervaren van pijn. Het ervaren van de wens om te ontvangen... voor zichzelf... is pijn. de ketter in hetzelfde huh? die de ziekte Ja, precies. Dat is ook precies wat hetzelfde... Dus dat is eigenlijk... De ketter in elke mens is de ketter die kan het dragen, goed. De ketter dus die in el Yeshua, in elke mens, oftewel de uh, ketter die correspondeert, die overeenkomt met Yeshua, die de, van dezelfde origine, de, van dezelfde kracht heeft. En elke mens heeft in zichzelf van Yeshua. Die, Draagt deze pijnen. Dus wat betekent dat <coughs> voor ons praktisch? Dat hoe kunnen wij pijnen dragen en verdragen? Door te komen tot onze Jeshua. Door te komen tot de ketter. Daar is geen wehoed in de ketter. En daarom is het draagelijk. Die die pijnen, pijnen en ziekten, alle pijnen en ziekten zijn dra worden draaglijk wanneer je komt tot jouw kliketter. Dus anders is het geen redding, anders blijft het een, een, een verschrikkelijke iets. Onophoudelijke pijn, on onophoudelijke uh, spanningen die de mens dag en nacht eigenlijk niet met rust laat. Zonder Yeshua is het geen plaats, geen uh, vlucht, geen toevlucht. Geen, je kan alleen maar toevlucht vinden bij jouw eigen klieket. Dat is de toevlucht. Dat is de plaats, dat is daar, kan je uh, bevrijd worden van de pijn. Hoe bevrijd? Niet helemaal nirvana, helemaal alsof het helemaal niets bestaat, zoals het. Maar draag, Yeshua draagt onze ziekten, Yeshua draagt onze pein. Kom je tot de ketter, dan Yeshua zal dragen jou ja, Yeshua zal dragen jouw pijnen en jouw uh, ziekten. betekent via jouw ketter. Via jouw ketter die in jouw kelim is. Via jouw eigen kelim. En niet zomaar een, een theoretisch of een symbolisch iets religieus iets wat, men, wat alleen maar vergeestelijking uh, vereist van de mensen, iets van een vergeestelijking in plaats van een gevoel. Terwijl Yeshua wil graag dat wij gevoel ontwikkelen voor de reden, en niet vergeestelijking. ...praten over Yeshua... En ...geestelijk iets... ...en alle theologieën... ...bedenken... ...iets waar... waar ...die in plaats van het gevoel... ...brengen bij de mens... ...vergeestelijking... ...en... ...waarbij de pijnen dus niet... ...opgelost worden... ...alleen opgehoopt worden... En ...alleen... Uh, vlucht van je eigen aan uh, redding. Uh, de regel uh, vers 18. Wij keren от Yeshua, de volgende regel Hamon, Am, Rav, Saviv, Svivotavo, sorry, twijtsaf le lavor, misham, el-ever, hajam. Wij hier net was, Yeshua, Hamon, toen Yeshua zag, grote menigte van het volk, rondom hem, rondom zichzelf, het op. Uh, droeg hij op om daaruit over te gaan naar de andere kant van de oever van de zee. Wat is het nou wat het hier geschreven staat? Hij zag zoveel volk daar waarom moest hij dan... van het volk weglopen? He? Goed kijken wat... Uh, daar staat. Niet zomaar even lezen, verhaal lezen... Een verhaaltje lezen... zoals men dat leest. Maar goed kijken, wat is er nou... in... wat voegt het dan ons toe? Dat hij zag... een grote menigte... En rondom hem rondom hem. Het is toch geweldig dat je zo omringd bent met zo'n menigte, zo'n grote massa van mensen. En dan zeg ik, nee, laten we even naar de andere kant van de oever op optrekken. Dat laat, ik het aan, dat laat ik aan jullie over om gewoon even zelf te werken om te kijken nou wat er aan de hand is we zullen zien waarom, heeft het, waarom hij dat heeft gedaan nou we kunnen wel in ieder geval vermoeden waarom hij dat wel, waarom hij dat wel gedaan we hebben hem nooit gezien bidden te midden van het volk hebben we dat hier zo ergens gezien, te midden van het volk, ze, bidden? Hij, altijd ging, hij ging altijd opzij, ergens apart, om te bidden. Heilig. En niet zoals dat geen, geen heilig volk dat steeds dat doet, met alle, alle attributen van de het, van het heiligdom op zichzelf. Aantrekken allerlei mantels en allerlei andere dingen. En dan lopen en, en allemaal schreeuwen iets, woorden van, van het mondje en naar buiten. Ten opzichte, ten, over, ten overzien van alle anderen. Die gaan naar die synagogen, naar de kerk, het allemaal komedie. Allemaal de massa, de massa komedie. ...helpt het... ...voor geen millimeter helpt het... ...aan niemand... ...sociaal natuurlijk... ...dat geeft een lekker kick van... Mensen dan voelt zichzelf belangrijk... ...en trots... ...maar zou, zou het helpen... ...de mens... ...zou zijn pijnen minder worden... ...juist meer... ...maar... ...zal die nooit... ...zal die niet verlost worden... Dus dan zien we dat Yeshua verlaat deze menigte, grote menigte die om hem heen was. En die natuurlijk allemaal verwonderd waren uh, over hem. En uh, 19, Weigash Elava Echade, de volgende regel hassofrim. Vijmer, Vijmer. Elav, Rabbi. Elcha Acharecha. Elkol Asher Tlech. Weigashelav en toen naderde tot hem een van de van de geleerden, zeg je dat zo weer? Boekgeleerden, zeg je? Schriftgeleerd. Erg goed. Een van de schriftgeleerden. En hij zei tegen hem, Rabi, El ga ik zal achter jou, achter jou gaan. Dus achter jou aangaan, en achter jou gaan. Dat betekent, jouw volgeling zal zijn. El kolle ik zal achter jou gaan, letterlijk. Overal, naar overal waar je naartoe gaat. Ik zal je volgen in alles waar jij waar naartoe gaat. Zie, zo so, eigenlijk moet een moet mens bereid zijn om alles waar je, wat Jezus ons aanweest, om metig meegaan te zijn met Jezus. In alles. Dus niet zeggen nou, dat is goed, de, hiermee ga ik, met, ga ik met, met Yeshua wel mee maar aan een ander aspect misschien niet want de hele bedoeling is een volledige transformatie naar de wil van zijn vader te ondergaan 20 de volgende regel Yeshua la shalim. Yesh Ole of ha kinim o adam eilom ha-kom le de volgende regel et aroshu va Elaf elav yeshua hier zit ook veel lachen van bevatting va Elaf elav yeshua en yeshua zei tegen hem Lasolim, Yesholim. Vossen hebben holen. Oleof, Ashamayim en het gevogelte, of vogelen der, des hemel, der hemelen, hebben kainikinim, hebben um, nesten. O Adam, maar. De zoon van de mens, Hij heeft pla geen plaats. Let op, heeft geen plaats om zijn hoofd nergens neer te leggen. Bijzonder, bijzonder diep dit wat dat wat Yeshua ons zegt. Hij spreekt van vossen die holen hebben. Hij spreekt van, uh, van uh, vogels in de hemel. Ieder heeft zijn eigen huis, behuizing. Maar de zoon van de mens dat niet heeft. Wat denk je dat het is? Wat wil hij daarmee zeggen? Probeer, probeer zachtjes gewoon niet pushen. Probeer absoluut zacht van binnen wijk zijn. En dan het antwoord halen. Antwoord, probeer altijd in het geestelijke te halen vanuit absolute zachtheid. Dat jij, niet jij zacht kan zijn. We kunnen, geen, we kunnen ons niet voorstellen dat wij zacht kunnen zijn. Maar zacht maken jezelf omwille van je zoon, contact met je show en dan antwoord kregen pas wanneer jij niet als, hard, als een harde steen bent. Dat het, dan komt dit antwoord van uit je, je brein, uit je verstand. Maar wat betekent dat je zo zegt? Kijk nou, alle eigenlijk fossen betekent iets wat leeft op aarde. En iets wat leeft op, uh, in de hemel, uh, zeggen uh, vogels. Alles, alle, eigenlijk, al het levende, niet alleen dieren, hij ook gewoon woorden gebruikt. Hij gebruikt interessante, interessant, hij gebruikt die woorden van de naam van, van die dieren. Maar, en, maar dan zegt hij dat, dat zij hebben allemaal, eigenlijk hebben ze huizen, behuizingen. Maar de zoon van de mens geen behuizing heeft. Wat betekent dat? Heeft het iets te maken met het niveau van stijgen, met het vermogen van de mens om te stijgen. Dat de mens kan opstegen, dat de mens kan stegen, boven waar boven. De mens heeft een roosje. Maar probeer dat. Jij bent goed op de weg je hebt goede. Ik denk dat je goed onderweg bent naar, naar een, een, een, een, een goed antwoord. Ik bedoel. Maar probeer het nog concreter, direct, te geven. Dus, alle, dus met andere woorden kunnen we, ik zal nog even helpen, dat eigenlijk de, de, elke schepping hier op aarde, alle schepselen hier op aarde hebben een behuizing. Maar de zoon van de mens. Niet de zoon van de mens. Hij bedoelde zichzelf. We weten wat de zoon van de mens is. De kant van Yeshua. Wat er wel um, behoort bij Yeshua. Maar hij heeft dat niet. Geen begrenzing. Huh? Geen begrenzing. Geen begrenzing maar wat, heb, wat hebben de schepselen wel? Oké, okay, maar hij zegt. No, no, no, no, Oké, okay. wens om te ontvangen. Huis, wat betekent huis? Vier muren, vier stadia. Dus de mens, alles wat leeft, of dat alles wat leeft heeft de vier stadia, heeft een behuizing, heeft vier stadia, heeft een plaats waar te leven, heeft een uh, een kader hier, een schepping, de wens om te ontvangen voor zichzelf vier stadia. Maar de, de, de zoon, de zoon van de mens. Jeshua, zijn zeven onderste, ja? herinner je nog? De bovenste zit, het hoofd van Jeshua, oftewel de ketter van Jeshua is, als het ware het hoofd van Jeshua, de ketter van Jeshua kan je zeggen, dat is zijn verbonden, dat is dan uh, de, de zoon van God. Ja? Dat betekent de verbondenheid met God die de eerste, of de eerste, kan je zeggen, de eerste sfera van de ketter, ketter, de ketter. Maar die negen, negen onderste, beter te zeggen zo, één, de eerste sfera van de ketter, van Yeshua, heeft absoluut niets te maken met de schepping. Terwijl de negen onderste sfera van de ketter, ja, van zijn wijzen, zijn insluiting van de schepping in de klieket. Maar ook zij hebben geen wield. Daarom zegt hij dat de zoon van de mensen heeft geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Hier in de schepping. Dus hij heeft geen plaats. Geen geplaatst betekent voor, om zijn hoofd te leggen. Hij kan niet uh, hier in, in, in, in, zich inbedden in, ja, in de, deze, binnen de schepping, dus binnen de vier stadia van uh, de wens om te ontvangen voor zichzelf. Omdat hij is de wens om te geven. Terwijl de schepping is de wens om te ontvangen. Dus hij kan niet, hij kan dus niet, ja, hij kan dus geen hij heeft geen verbondenheid. Hij kan dus niet. Zich neerleggen. Ergens zijn hoofd neerleggen. Uh, binnen die. Vier stadien. Om. Uh, van de wens om te ontvangen. En omdat In de wens om te ontvangen. Zitten die vier stadien. Zit dus zitten dus uh, de. Zitten. Het tegenovergestelde. Waarom? Omdat. We hebben dat geleerd dat het kan niet op één en dezelfde plaats. Kan het uh, uh, het heilige en onrein, oftewel uh, de Schepper zegt: ik en de boosdoener kunnen niet onder één dak blijven. De boosdoener betekent de wens om te ontvangen voor zichzelf. Ik kan niet twee eigenschappen op dezelfde plaats aantreffen. Daar waar de, het heilige is, daar vlucht. Want daar, daar is geen plaats voor het, voor het onreinen. En omgekeerd. De wens om te ontvangen voor zichzelf. Kan je niet zeggen dat het zo onrein is. Want het is corrigeerbaar. Maar het is wel de wens om te ontvangen voor zichzelf. Terwijl uh, Yeshua is de wens om te geven. Daarom de wens om te geven kan niet rusten hier... Beneden in de wens om te ontvangen voor zichzelf. Eigenlijk erg geweldig wat je ons nu zegt. Dat betekent dat Yeshua blijft altijd op zijn niveau van ketter. Zie dat? Niet dat Yeshua, zoals men dat zo religieën willen dat willen ons laten geloven. Dat Yeshua komt in ellende in en et cetera, et cetera. Bij ellende komt hij dan binnen in de toestand van iemand die de wens om te ontvangen koester, dat komt die Yeshua vergeten, maar nooit komt die het uh, is alleen maar wishful thinking dat het zo so is de mens in zijn toestand maar aan de andere kant wel zo so is het dat de mens in welke toestand de mens ook verkeert als het een grootste zonder is, wat die in welke toestand is hij, maar als de mens zelf opbrengt, ja, dat hij een gebed doet. In elke toestand, wanneer een mens een gebed doet, een ware gebed doet, en, ge en geloof, betekent geloof opbrengt, dat Yeshua de Mashiach, dat Yeshua is Mashiach, en dat in Yeshua is het licht van Hashem is ingebed, krijgt hij op dat moment hulp, maar dan niet op de plaats van de mens zelf. Vergeet je dat? Niet om Yeshua naar beneden te trekken, daar gaat het om. Zie je dat het verschil? Yeshua zegt, zelf helpt ons om dat te begrijpen. Dat de, de zoon van de mens heeft geen plaats hier op aarde om, zichzelf, om, om zijn hoofd neer te leggen. betekent om naar eigenschappen overeenkomen hier met wat dan ook. Niets, met niets kan hij zich in overeenstemming hier hebben. Niet met een uh, de laatste hoer en, en, ik zeg het hoer zomaar, so, ik wil niet iets verkeerds, dat is ook een ook respectabel uh, uh, beroep, ik bedoel ik niet, ik bedoel naar, de, naar, naar krachten, naar iets die dan prostitueert met, met zichzelf, dat hij prostitueert aan zijn eigen uh, wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat is bedoel ik de, de, de hoer. Ja? Uh, de, de laatste hoer. En de laatste uh, boef. Etcetera. Nog. Uh, uh, de, de grootste heilige hier op aarde. Met inbegrip van. Van alle heiligen der heiligen Die hier op aarde lopen. Of liepen. En dus behalve. Dus als men. Dus eh, niemand in niemand kan Yeshua ingebed worden anders dan. Dus Yeshua kan niet naar beneden komen, goed opletten, naar geen enkele mens hier op aarde. Wat hebben we gezien in de naam van Jesajahu, Yesaias? Profeet, ja, yeah, de profeet Yeshayahu, Yesaias. Wat hebben we gezien daar in zijn naam? We hebben gezien. Iedereen heeft het opgeschreven voor zichzelf, de naam Yeshayahu. Ik denk dat jullie, dat de naam Yeshayahu, dus in de regel 3, 6 in de regel 8 geloof ik, van boven naar beneden, in de regel 8, het eerste woord is de naam Ishayahu. Wat was het daar? We zien dat Yeshayahu, als het ware, we hebben gezegd dat Yeshua zit in zijn naam. Yeshua zit. Ingebet als het ware, in de naam van Jeshayahu. Is Hoe kunnen we dan zeggen dat het niet zo is? Naar krachten, ja, naar krachten, wel betekent in de, in de, aan de wortel van de ziel van Jeshayahu. Maar hier op aarde, als mens zijnde, geen sprake van dat Yeshua zelf uh, komt naar beneden heilig. En bedt zich in en de mens. Wat betekent Yeshayahú dat in zijn naam Yesaias, Yeshayahú dat daar zit Yeshua? Betekent dat Jesaja, Yeshayahú, Yesaias kan opstegen, ja, opsteigen. opstegen, steekt op om zijn profetie te doen, steekt die op naar zijn kliketter en daarvan ontvangt profetie van Yeshua maar niet dat Yeshua komt naar beneden en daarom geen mens in geen mens is Yeshua komt niet naar de mens zelf zoals men dat traditioneel denkt, maar de mens moet komen naar Yeshua, wat zegt Yeshua zelf iedereen die vermoeid is komen naar mij, ja of niet, Kom tot mij en ik zal hem verkwikken niet één seconde praten over iets anders, anders moet je eruit, eruit komen. Oké? Okay? Al blijven we met twee personen, maar dat nee, ik zie dat aanhoudend. Eén keer mag het wel, één seconde wel. Want wij, zeggen, wij, spreken over het, wij spreken niet over het geestelijk. Op dat moment moet je ontvangen van boven. En jij praat, kletst met een ander. Eén blind spreekt nu tot spreekt de terwijl spreekt, Terwijl wij spreken nu op dit moment met. Met God zelf. Yeshua is nu hier, hier, hier, naast, zit hier, absoluut, met absolute zekerheid, is hier nieuw, aan de tafel zit. Terwijl jullie praten over wat dan ook, moet er niet kijken naar elkaar. Kijken alleen naar de tekst in, binnen jezelf, niet naar de andere mens. Probeer dat, gebruik het moment. Eindelijk. En niet, niet anders op een andere manier dat te doen. Want ik voel het wel. Het is net of, of twee steentjes hier komen te zitten. Wanneer je begint met elkaar te praten. Het is net als twee stukken vlees zitten. Ik zie het wel net als twee boten. Twee boten. Boten die bekleed zijn met vlees. Zo so zie ik dat geen mens. Dus geen ziel. Geen. Geen kracht van dat straalt dat ik zie gewoon door mijn ogen. Dat het net als bliksem moet in de mens zijn op dat moment. Dus probeer op dat, probeer nergens aan te denken. Ja, zo moet je het zijn. Hier zit geen, hier zit aan de tafel geen onderscheid voor mij. Of het hier en die zit of dit, of mijn vrouw zit hier. Hier is geen vrouw bij mij. Hier zit mijn vrouw tegenover mij. Voel ik nu haar, haar dat als vrouw. Voel ik hier dat zij mijn vrouw is. Voor hey, geen millimeter, so like, oh, oh, zij so like, well, is mijn vrouw nieuw. Nadeles zal ik hier weer terugkeren. Mijn ziel zal terugkeren. Zal ik wel haar als vrouw zien bijvoorbeeld? Eigenlijk. Precies hetzelfde Absoluut geen enkele verwantschap. Alleen verwantschap naar geest bestaat hier. En moet het zijn hier, heb je dat hier, en niet iets anders. Daarom probeer ook met elkaar niet, in een pauze kan je een paar woordjes zeggen, ik zou het ook afraden, het mag wel iets zeggen natuurlijk met elkaar in een pauze. Maar ook probeer het ook niet weer naar beneden te halen, want de hele bedoeling is van onze lessen om, zie je wat we leren, om te komen tot Yeshua. dat is de hele clue. Want Yeshua komt niet naar beneden. Alleen wij komen naar Yeshua. Dus als ik zeg dat Yeshua is nu hier. Aan tafel betekent dat wij zijn. Aan zijn tafel. Wij zitten aan zijn tafel. Dus die, deze tafel wat wij zien hier op, op, op hier op hier. Dat deze tafel als het ware. Uh, Steigt omhoog. En we see, and deze tafel is als het ware zijn tegeliger boven. En daar zit. Yeshua, dus deze, precies dezelfde materiële tafel, maar dan Yeshua zit hier in onze toestand, waarin wij verheven zijn tot Yeshua. Iedereen begrijpt dat? Yeshua kan niet komen naar de mens van vlees en bloed. Begrijpt je? En tegelijkertijd, de mens die steekt naar Yeshua, die steekt ook als uh, zijn ziel steekt naar, naar Yeshua. En dan ervaar jij, dan, dan pas ervaar je Yeshua als zijnde in vlees en bloed. Begrijp je? Niet zoals men dat vals uh, kinderlijk denkt. Dat Yeshua kwam hier op paarden en hier op paarden. Men zag hem goedkoop letten wat ik probeerde te zeggen. Is het zijn diepste dingen wat ik vertel. Uh, dat hier op aarde zag men hem in flesh en bloed. En ja? dan kon men ook door, door uh, met de vinger aanraken uh, en zien dat hij voelde dat het wel lichaam was. Men kon wel zijn lichaam, Yeshua, zien in het lichaam, wel door zichzelf, te verheffen naar de klieketter in deze toestand waarin men hem zag. En toen, en dan ziet men hem in vlees en bloed. Betekent in al zijn, de hele, zijn, zijn hele parsoef, de boom, de levens van Yeshua de het koninkrijk der hemel, ketter, de hele klieketter met al zijn <coughs> facetten, dienstverrood. Men ziet dat bekleed met alle krachten, want dat betekent rechts en links, ook daar is negens verrot, rechts en links boven en beneden, dat is het lichaam. En dat kan men, en niet men, daarom voelt men dan ook zijn geest in zichzelf. En dat is wat men voelt in de ketter, als men komt tot de ketter, men voelt zichzelf zijn eigen lichaam, de mens voelt dan zichzelf zijn eigen lichaam, die dat, uh, dat bekleedt het lichaam van Jeshua. Eigenlijk? Huh? Precies. Daarom... Ja, dan kan je hem doorheen prikken als het ware. Jij bekleedt dan, jij bekleedt het. Jouw lichaam bekleedt. Door het doorkomen naar de ketter, jij bekleedt dan op, in die toestand van niet hier. Maar tot het komen naar de ketter, binnen jezelf, bekleed je dan het lichaam van Yeshua, van de dienstverhoed van Yeshua. En dan voel je dat Yeshua vlees en bloed heeft. Van vlees het lichaam heeft en leeft in vlees en bloed. Maar dat kan je alleen maar voelen wanneer je komt naar je klieketter. en dan voel je Yeshua levend. En natuurlijk kan men dat ervaren, dat hier op aarde. Maar hoe niet door uh, ogen, niet met aardse ogen van vlees en bloed. Hè? De ogen die wij hebben, materiële ogen, dat men kijkt gewoon uit de wens om te ontvangen van zich, voor zichzelf. Dat men kijkt gewoon naar buiten men ziet dat, wie heeft hen, we hen, hen gezien? We hebben dat geleerd, zelfs in het, in het Nieuwe Testament. Ja. Zijn leerlingen hadden hem gezien na zijn wederopstanding, ja of niet? En dan kwam hij bij hen, waarom? Zij hadden zich al opgewekt. Hè. Om, uh, kwamen zij in, ver, in, in, ja, in geestelijke toestand, in de toestand dat zij op dat moment, het was even een maand, Gedurende één maand was het allemaal geweest. Nee, het is een ware getuigenis. Nee, daarna, niet, daar was, daarna was het niet meer, want als het een verhaal was, dan zouden ze zeggen, hij oh, kwam dan weer aan, nu en dan. Dan weer op een andere pinkster, dan kwam hij weer, elk pinkster, kwam bij ons. Nee, dat was het niet meer. Ja? Alleen maar één maand na zijn, of, na zijn uh, dood, want zij hadden zo'n geweldige kracht gezien, Jeshua hier op aarde, natuurlijk ook haar geestelijk, kwamen ze steeds in hem, met hem in contact, door, hij had hen geleerd, op de, de manieren waarop zij met hem konden communiceren, dus, hij had hen eigenlijk steeds gebracht naar de kliketter, en de hele studie die hij met hen maakte, en, en ook in praktijk bracht... is... Uh, naar de klikketer om hen te brengen. Daarom, hij, hij had eigenlijk... goed opletten, hij had eigenlijk... wonderen gemaakt voor zijn... leerlingen. Deilig. Voor de leerlingen... maakte hij die wonderen. Dat zij op die manier zouden leren... om... zelf ook naar de klikketer te komen en... de mens... ...te uh, genezen van zijn pijnen en ziekten. Duidelijk. Hoe genezen we, hoe men geneest van pijnen en ziekten? Tot, de, tot, de, tot het komen tot de, tot de naar de kliketter. Want alle overige kilim zijn, hebben die wens om te ontvangen voor zichzelf. Die zijn, die hebben die ziekte. Allerlei vormen, allerlei vormen van ziekten en... En pijnen, eigenlijk de wens om te ontvangen voor zichzelf. Dat is de ziekte, dat is de bron van alle ziekten, alle, de bron van alle pijnen. Hoe te komen, hoe dat te bevrijden, jezelf te komen tot de klikker. Erg eenvoudig, de boodschap is eenvoudig, alleen maar doe. Alleen maar doen, begrijp je? Doen en iets anders. Erg eenvoudig. En je, je, en, en, kijk nou, uh, al, die, al die grote, grote wijzen of uh, uh, heiligen. Ze zeiden nee, we hebben hem niet gezien. Ja, die die, de die uit India herinnerde die? Die mevrouw die was, weet het? Moeder, moeder de Moeder Therese had ook gezegd, laatste jaar. We hebben hem niet gezien, Weer, eerlijk had hij gezegd. Ja, had ze hem niet gezien. Leeg was hij wel, is wel uh, leegte had hij wel, maar hem had, had hij niet gezien. Leegte? Leegte in zichzelf. Eigenlijk. Terwijl jij moet je zien, nu al, in deze toestand. Je bent geen moeder Therese, geen vader Therese. Eerlijk. Het th th th niet Therese, ik kan niet oh, zeggen. Okay. Vader? vader? Vader Theo. Vader Theo, jij bent dat ook niet, ja? Jij bent niet een uh, heilige. Jij bent geen heilige, ja? Maar ieder van jullie moet, niet moet, als het goed is, dan kan jij alle minuut uh, Jeshua zien en ervaren. Begrijp je dat? Ik zeg het met alle zekerheid... dat het eenvoudig is... het is... Je hoeft niet... hij uh, moet wel voorbereiding doen... Je moet wel een zekere... instelling weten te berekenen... steeds... Uh, jezelf... Uh, beschikbaar stellen daarvoor... maar het is altijd te ervaren... Jeshua leeft... altijd... Deid? altijd levende... Kracht is. De schepper kan je niet voelen als vlees en bloed. Iedereen begrijpt Alleen in vlees en bloed kan je alleen maar zien wat kli is. Dus Yeshua als klieketter is wel belichaming. Is wel belichaming van uh, um, lichaam van Yeshua. Dat is het lichaam van Yeshua uiteindelijk is het mij gegeven van boven nu, om het een beetje onder de woorden te brengen. Ook voor mij was het bijzonder moeilijk om dat door te dringen in de, in de mysterie van het lichaam van Yeshua. Ik wist het wel, maar ik hervoer het ook, maar ik kon het niet onder woorden brengen, omdat Uitleggen. Wat, wat ik aan jullie uitleg is, is eenmalig. Het is de eerste keer ooit. Dat gaat leven nu hier op aarde. Maar het is de eerste keer omdat de, de tijd is gekomen. De tijd is rijp right daarvoor. Het heeft niets met mij te maken. Maar uiteindelijk hoeft absoluut niet in iemand zijn die. Uh, in afzondering bent, helemaal. Afzondering is een toestand. Je moet altijd in jezelf ergens plaats hebben dat die altijd uh, verlangt en zoekt naar een woestijn. Dus, je moet altijd in de woestijn blijven, iets wat in de woestijn is, ja? of in de woestijn, naar de woestijn gaan. Dat is zo ook. Of hij is nu, hij zag, hij was net te midden van de grote menigte, ja, en liet hen ook wonderen zien, et cetera, en, eh, omringd was door die grote massa, en dan weer verlaat hij hen, gaat hij ergens anders naartoe, Deel. zo leerde hij ons, dat ook wij moeten verschillende plaatsen in onszelf hebben, een plaats die heet, omringd zijn door de menigte, een andere plaats heet, een woestijn, een heuvelachtige plaats, een heuvel die er is. Een plaats die heet in de mens. Die heet um, daal. De plaats die heet over de, over, over de zee. Ja, om over de zee uh, te gaan. Een plaats die heet uh, een toestand waarin jij moet over de zee op, lopen. Yeshua leert ons op deze manier uh, te leven... In verbondenheid met via hem, met zijn vader.